Daar heb ik gehad, dat gaan we wel later over hebben. Ik heb dat ooit gehad. Ik heb me rasvoet gehad, maar daar gaan we het later over hebben. Ja, in de medische aflevering. Beste mensen, ja, ja. Uh, we zijn vertrokken. Het is 30 september en in Bergen. Dit is de praattafel Podcast. Mijn naam is Istvan Lelossi, Ik ben in Bergen en ik ga vanavond een uurtje met u doorbrengen, samen met mijn maat. Klippos hier, jawel, alias ne Knekelman, maar daarover later. En wij zitten in Antwerpen, vlakbij de haven. Goed zo, en vanuit het midden van uh, ja, Antwerpen, U zit mee Vlaanderen... podcast. Ja, dit soort professionele jingles moeten we nog een beetje mee leren werken, denk ik. Hè? Absoluut. En wacht totdat we met onprofessionele jingles beginnen werken. <laughs> Juist. Uh, ja, omdat dit de allereerste aflevering is, uh, past het misschien uh, om, om, om ons zelf even voor te stellen aan de, aan de luisteraar in wiens oor wij nu zitten te uh, blabberen. Uh, ik zou zeggen, stel jezelf voor, uh, wie, wie is Philippe en waar komt de ja. Philippe vandaan en waar gaat hij naartoe? Ja. Uh, Philip is een naam die uit het Grieks komt. Philos Hippos, de paardenvriend. En uh, uh, dat is een naam die uh, mijn moeder heeft die mij gegeven, omdat uh, prins Philip, die is ietsje ouder dan mij, maar ze wilde een van haar zonen Philip noemen naar de prins. Nu is dat koning Philip van België geworden. Uh, ik ben uh, geboren in uh, een jaartje voor de eerste maanlanding. Oh, Oké. Okay. Ja, het is heel belangrijk, want die wou ik zien. En um, sindsdien heb ik twee kinderen, ben ik uh, heel gelukkig getrouwd met, uh, met een LA woman, Christina. Ah, en ja. um, speel ik al eens een liedje in het echte leven en sta ik al eens voor de klas. Dat ah. is wel een beetje in de motendop, Filip. Een onderwijsengel. Maar ik weet dat jij een heel creatief mens bent. Je hebt heel veel met muziek gedaan. Je hebt een hele geschiedenis met de circus bulderdrang en zo. Inderdaad, in het theater en uit het theater... Precies. De Vlaamse podium. Wereldberoemd in Vlaanderen. Maar ja. goed. En dan nu ineens achter een micro gesleurd... omdat je volgens mij een hele goede babbel hebt, zeggen ze dan in Nederland. Dan kom ik meteen op mezelf. Mijn naam ja, is... ik wou zeggen, hè, dus uh, ik, ik wil de luisteraars even zeggen... wie mij voor de micro heeft gesleurd. En die gaat zich nu even voorstellen. Ja, mijn naam is Istvan Leel Ossie. Hè, dus de Ossi van de Ossi en de Ossier. Uh, goh, ik heb uh, het, uh, dit virus van, om dit te doen, al te pakken sinds dat ik 15, 16 was, denk ik. Uh, ik was toen al met piratenradio's in Nederland bezig. Dat is een fenomeen wat hier ook wel bekend is. En dan, uh, ja, op mijn 2021ste zat ik al bij de Vara Radio in Nederland en zo. Dus ja, het, het, het, het virus zit erin. Uh, dit is misschien wel de vijfde podcast of zo uh, waar ik mee bezig ben. Vorig jaar uh, met veel plezier met BDW uh, gewerkt. De, de wat uh, slimmere broer van Bart de Wever. Ja. En die, de schied, uh, ja die, die het heel, uh, helemaal niet slecht heeft. Die gaan we binnenkort ook wel eens aan tafel krijgen. Uh, ja, dus ik ben een podcaster van Natuur. En uh, ik hoop dat dit een uh, geweldig avontuur is. En uh, mij sprak enorm aan hoe jij staat in het wereld. En hoe, hoe je dat vertelt. En uh, ja, ik had zo het idee van... Dit zou wel eens wat kunnen worden met z'n tweeën. Ah, wel, dat is ontzettend lief om aan mij te denken in... Uh, in Misschien was ik het er een beetje was ik wel wat, uh, afhoudend en uh, het moest allemaal wat groeien, maar ik ben eerder een, terughoudende, een teruggehouden persoon, dus eens de, eens de grote lijnen mooi gelegd zijn, dan springen we er vol enthousiasme in en we zien waar dat de boot strandt. Ja, uh, nu uh, de, de algemene teneur van de podcast. Uh, ja, we bekijken zo'n beetje het leven zoals het is. Ik, u hoort waarschijnlijk aan mijn accent dat ik geen Vlaming ben. Uh, dus voor mij zal je toch een beetje een, een Nederlands perspectief krijgen op zulke dingen, op sommige dingen. En, en, en... en daar is niks mee. Nee, en aan mij hoor je onmiddellijk dat ik toch uh, dat ik wel degelijk... Vlaming ben, maar misschien niet echt een ras Antwerpenaar, want je hoort ook een beetje tongslag van de Kempen. IN 2, twee ik heb het aan, hoor. Trengert. Uh, dus uh, geboren en getogen in de Noorderkempen in Kalmthout. Precies. En, en dat zal de Vlaming wel kunnen onderscheiden. Misschien dat soort nuances. in de. Maar voor een Hollander ben je een bellen Voor een Hollander is een Hollander. Hè? Ja. En daar wordt ook geen onderscheid in gemaakt. Of nee, jij bent nee, nou, een Hollander. Jij bent een Hollander. Ja. Ook al ben ik van Hongaarse bloed, maar dat blijft... Nee, nee. Ja. Dus, uh, Oké, okay. uh, ja, we gaan dan ook proberen iedere week... een aantal onderwerpjes uit het uh, nieuws te halen... die ons aanspreken althans, want ik uh, stoor me aan vrij veel dingen en waar ik me... Ik wou heel... het zeggen, hè, aanspreken is dus in onze taal is van ja. storen, storen, irriteren, ja. uh, ah, en, op onze tenen trapt, maar ah, ook... amputeren, Bewonderd worden, ja. verwonderd worden. Ah, en ampetant. Ampetante dingen. Ampeteren. Ja. Ja, Ampeteren. He, dus die, die, uh, dat zit er wel in. En, en ik raak makkelijk geamperteerd door bijvoorbeeld uh, sloppy journalism. Door gewoon uh, als je dan uh, zo naar het nieuws kijkt en dan dat je ineens denkt: wat heb ik nu de laatste twee minuten bekeken of zo? Gewoon, de echt, kopieermachine journalistiek. Ja, ja. En ik, ik hoop deze aflevering ook een paar leuke voorbeelden ervan te hebben, uh, De copy and paste. Precies. En uh, ja, Filip, dat weet ik, die heeft een uh, sterke verankering met het onderwijs. En dat gaat altijd wel een uh, goed vast punt worden in deze podcast. Want ja, onderwijs is alles, hè? Ik bedoel... Uh, ja, ik ben opgegroeid in scholen, want de mama was een onderwijzeres en ik ging nooit in het onderwijs gaan. Mijn zuster is in het onderwijs getreden. Toen dat gebeurde, zei ik nog harder, ik ga nooit in het onderwijs. Maar het bloed kruipt waar het moet gaan. En, en, en zelfs een punker komt dan toch nog terecht. En een punker die kan nog in één regio van de samenleving terecht, blijkbaar. Naast het podium kan hij ook nog lesgeven aan de jeugd. <laughs> Juist. En dat dat dus is... Fantastisch is Dus Zowel op de optredens stond de jeugd voor mijn podium en dan in mijn werkzaamheden als leerkracht zat dus diezelfde jeugd in de klas. Dus dat is, uh, voilà, mijn ja, publiek. Ja. En we hebben straks een bijdrage. We gaan ook diverse columns hebben en bijdragen van mensen. Daar ben ik al een <lacht> tijdje mee bezig geweest. En uh, een, een van die uh, bijdragen die gaat zeker dadelijk jou uh, aanspreken. En dat heeft alles met onderwijs en studenten en zo te maken. Wat nu met de nieuwe Vlaamse regering, hè, die we pas na 140 dagen of zo uh, hebben... Ja, reg regering, dat moet nog te zien worden. Eh, Istvan, van, je bent een Hollander, maar laat het mij uitleggen. Eh, een regering hebben we nog niet. We weten nu welke drie partijen de ministers gaan, de Vlaamse ministers gaan uh, voorzien. Ja. We weten niet wie op welk postje. We weten wel dat Jan Ham, ja. also known as Jan Jambon, nee, die is dan minister-president. Jambon. Bon, ja. Het is toch Jan Jambon? Jean Jambon. Jean Jambon. <laughs> <laughs> of, is Jean Jan Jean bon. Bon. of is het Jean-Jan-Jambon? Of is <laughs> het Jean-Jambon? Dat is nou. Jean-Ham. Hmm. Jan-Jambon. Jan ja. ja. Jan-Jambon Jan Jan bon. wordt dus minister-president. Ja. Die, die, en die heeft een regeerakkoord tevoorschijn getoverd, maar van, meer ook niet, hè? Van 300 pagina's. Ja. Ze gaan wel wat doen. Ja. En uh, zeggen ze. Ja, ja, ja, maar intussen, intussen, intussen. Uh, intussen, intussen. Ja, ja, intussen, ja. intussen. Nee, maar een hoop woorden, maar weinig gedoe. Uh, ja. ik, ik, ik zou willen beginnen met een, een, een voorbeeldje van een stuk nieuws wat iedereen heeft gehoord. Ik weet niet of jij dat hebt opgepikt, dat baggerverhaal. Vertel. Uh, de, dus één of Nou ja, ik, ik laat het wel even horen. Jarenlang is op deze plek in Nederland zand gewonnen voor sector... waardoor het water hier 25 meter dieper is geworden. Om het minder diep te maken wordt grond en bakker gestort. In Nederland is het toegelaten om daarvoor licht verontreinigde grond te gebruiken. Sindsdien spoelt hier allerlei afval aan. Dan werd één keer per week werd dat door een bedrijf werd dat dan opgeruimd, opgeharkt... En we hadden gezegd, euh, niks aan de hand, jongens, euh, ja, dit allemaal goed. Het is dus uit het VRT journaal van acht uur of zeven uur in het hoofdjournaal, hoofdjournaal, in de bouwsector. Ja. Deze schipper vaart bijvoorbeeld meerdere keren per week met Belgische bagger vanuit Gent naar Nederland. Volgens hem is het slip vrij schoon is er geen groot of gevaarlijk afval in. Het is wel allemaal gekeurd. We hebben een monster genomen en zo. Het is wel allemaal goed gekeurd. goedje. mag. Het mag ja. Hoewel alles in principe legaal is, wordt de cameraploeg toch van het schip gezet... Ja, als ze mee op. willen varen naar de stortplaats in Nederland. Maar een klein deel van al het slip is uit ons land afkomstig. Het is niet zeker of ook de Belgische ladingen giftige stoffen bevatten. Nou, dus van die 100 miljoen ton... Troep is zeg maar okay. iets meer dan 1 miljoen ton afkomstig uit België. Dat is dus 1%. En die man zegt daar zelf... het is nog niet eens, zeker of dat daar iets giftig tussen zit. Dus ik vroeg me af... waar heb ik verdomme nu na twee minuten naar zitten kijken? Dat is gewoon een promo <lacht> voor een Nederlander. Ja, daar kwam s'avonds dan op Nederland een hele docu daarover. En dan... Ja, en dan zie je dit op journaal, wat gewoon een verdoken promo is... en het eindigt van, ja, wij leveren ongeveer 1% van die handel... en het is nog lang niet eens zeker of dat er iets giftigs tussen zit. Nou, dat vind ik dus bijvoorbeeld uh, bezopen journalisme, sorry. Het zeker... is waaier journalistiek. Ja, en dat zeker op een, op een avondjournaal. Zeven uur is hier het, het grote journaal, hè, zoals in Nederland het acht uurjournaal altijd geweest is. Dus ja, ja, ja. Dan, dan is dat gewoon aan, jongens. Ja, maar dat is gewoon luie journalistiek, zoals dat je zei. Is van En weet je wat? Ik heb daar ook een klein woordje over te zeggen. Oh. Dat zijn eigenlijk gewoon de perscommunicaties van die grote bedrijven. Je, zou er, je wilt niet weten hoe vaak het gebeurt dat ik dat onmiddellijk herken. Ik heb, nog in, uh, ik heb uiteraard universiteit gelopen, anders was ik geen leerkracht kunnen worden van de derde graad. En ik heb communicatiewetenschappen gestudeerd in Brussel en dan veel van mijn collega's zijn in latere levensjaren zijn die bij de media gaan werken in de hoedanigheid van journalistie, uh, radio, journalist uh, geschreven pers en ook enkele op televisie. Laie journalistiek is van ze nemen gewoon de perscommunicaties van de grote bedrijven. Ja, ja, en de Belva, he, he. Ze, nemen, ze nemen de woordvoerders, eigenlijk zoals de Nieuwe Wereld zo mooi persifleert: die woordvoerder van die Vlaamse regering. Zo'n yes. echte schurk. Die, die lacht en vriendelijk is als de camera draait. <laughs> ja. Maar als die camera even afstaat, denkt hij, dan wordt het een monstertje. <laughs> en ik, eigenlijk kijk ik ook zo naar een groot deel van die journalisten. Vooral ja. die journalisten binnen de laaie journalistiek. Precies. Ja, dan iets anders grappigs wat ik iets hoorde. En daar kunnen ze hier nog een les van leren. Dan in Nederland eh, dachten ze Dat weer... Eens, nee, in Nederland dachten ze weer... <tus> nou, hier kunnen we lekker op bezuinigen... Uh, er was een soort standaard vitamine D. Uh, en dat werd dus ineens niet meer vergoed. Uh, omdat dat ja, te veel voorgeschreven werd. Want iedereen heeft wel vitamine D gebrek. En ja, de Hollanders zijn natuurlijk hartstikke zuinig. En, en, en wat is nu gebleken na een jaar? Dat de doktoren dus duurdere medicijnen met een vitamine D bijwerking gingen voorschrijven. Die wel duurder. En ze zijn ik weet niet hoeveel miljoen meer kwijt. Nou ja, zo ja. ga je de samenleving maken. Hè? Goed nagedacht ja, ja. alweer. Ja, maar dat is, van, dat is heel belangrijk dat die aandeelhouders van die grote farmabedrijven op opgarmen. Hè? Stel je voor dat die slechts 20% winst maken dit jaar. Ja, ja. Er moet de economische groei zijn. Ze moeten 30% volgend jaar hebben. Dus... Uh... Ja, maar ik bedoel, is weer, ja, het is de kortzichtigheid van dat bestuur, van de regering. Die, die, die denken van nou, we knippen hier, hey, hey, zoals jij en ik, vitamine D. Wat kost dat nou een paar euro? Nou, dat ja. halen we er gewoon uit. Dan kunnen de mensen zelf wel betalen, hoor. Ja, hoor, geen probleem. <laughs> maar ja, dan ja. onderschatten ze de doktoren. En ik, ik weet niet of die nou, die denken waarschijnlijk aan hun patiënt. En nou ja, jij hebt dat nodig. En uh, ik zal je wat anders ja. geven. Dus, maar goed. Weet je trouwens iets van in welk natuurlijk product dat er eigenlijk behoorlijk wat vitamine D in zit. Nee, maar we gaan het nu waarschijnlijk van jou horen. In melk, het beste Isfan. Ah, dat drink ik elke in koeienmelk. dag. In melk? Natuurlijk, koeienmelk melk mogen we straks niet meer drinken van al die. Hé, hey, wij dus, zijn uh, opgegroeid, met Joris Driepinter. Hè? Ja, ja, maar een leraar biologie zegt na een lange uitleg in zijn klas, en Jantje. Waarom zit er vet in melk? Ah, Jantje denkt even na en komt met het antwoord. En oh, dat het niet zou piepen als, je de, koeien gemol, als de koeien gemolken worden. Hmm. Voilà, ja, kijk eens aan. Dus melk, melk mogen we straks niet meer drinken, hè. He, Want dat is een dierlijk product, dan en met de grote dierenstallen en melkkoeien en melken. En we moeten allemaal aan de soja. Ja. Ja. <laughs> ja, precies. Nee, nee, dat zal wel lukken dan. Nee, ja. In Brazilië hebben ze nog plek, daar kunnen we nog snoeien En daar kunnen we van die gigantische palmolievelden... Ah, oh, shit, dat wordt al gedaan. Oké. Okay. Ja, voilà. Oké, okay, next. Next. Uh, we gaan uh, wel uh, rap door de lijst, want we hebben nog een hoop andere dingen te doen. Uh, ja, alweer één ding. Uh, Daar is wat me wel hier erg opvalt, maar alhoewel in Nederland gebeurt dat ook, over, over het nadenken over dingen. Uh, ik, ik ben een tijd uh, nogal uh, betrokken geweest in uh, onderwijs met wat video's in, uh, zo van die promoprojecten. En dat speelde toen, net toen dat M-decreet werd ingevoerd. Hè? Dat, uh, dat, ja. zegt, dat zegt jou ook al iets? Dat zegt mij inderdaad wel iets. <laughs> dus dat hield dan in dat je dan dus, je hebt al een klas met ongeveer 32 kinderen waarvan er drie half Nederlands spreken en dan ineens komen daar nog drie autisten, uh, ja. twee in een rolstoel, één aan een beademingstoestel en weet ik veel wat bij en, en dat moest allemaal maar kunnen en, en iedereen en ja, maar daar is weer hoe, hoe gaat zoiets, hè? van mag ik even een illustratie maken over het M-decreet. Ja, heel graag. Oké, okay, beelden. Dus wanneer ging het was het M-decreet voor mij als, als leerkracht die toch nogal heel... Um, ik ben toch een oplettend persoon, dus dat draag ik ook mee op school. En plots, ik zal het, mij nooit, ik zal het nooit vergeten, plots zag ik in de, uh, de leraarskamer geageerde collega's. En dan ben ik toch een beetje betrokken, dan ga ik ermee praten. En dus die, die begonnen te schreeuwen en te roepen van dit kan toch niet meer? Nu heb ik alweer een mannetje dat in het midden van mijn klas pist. Dat verdomde M-decreet toch. En toen was het M-decreet oh gearriveerd. Het was het moment dat de eerstejaars, dus de eerste graad eerstejaarskindjes van dertien in het reguliere onderwijs zaten, maar die waren nog niet droog. Mm -hmm. Zulke kinderen werden natuurlijk opgegeten door die, door die scholen. En nu zijn ze in het regeerakkoord met een staart tussen hun benen dat md decreet terug Eerst. aan het insen. Ja, precies. Daarom, het is weer een slecht over... Maar ja, het is zo'n UN, UNESCO-ding was dat. Wat over de hele wereld. En dan, ja, België. Inclusiviteit is van ja. inclusiviteit. Ja, maar niet, niet zo inclusief. Dat was Nee. Gewoon... Ja. nee. <laughs> en dan het laatste weer. Zo'n typisch Belgisch compromis. Ik weet nu ook weer niet hoe dat ontstaan is. Waar België volgens mij heel trots op mag zijn, is de stemplicht. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Oh godverdomme, ze gaan die afschaffen is het van. Ja, nee, nee. Ze gaan het niet echt afschaffen. Ze Dat gaan wordt alleen een plicht nee, nee, alleen voor gemeenteraads- en ja, verkiezingen. lokale verkiezingen. Ja, voor lokale verkiezingen. Dus wat ga je nu weer doen? Twee regels, twee schiftingen, twee systemen. Oh, ik moet. Ik moet stel dat dat allebei op dezelfde dag is. Ja, dan ga ik. <laughs> ja, maar ik moet toch naar het stembureau. Want, want voor nationale blijft dan verplicht. En dan, en dan voor je lokale hoef je dan niet te stemmen. Dat is toch heel bizar weer, hoor. Heel bizar weer. En, en ook, is het van, ik heb erover nagedacht. Het is toch een schande. Het is eigenlijk. Heel triestig dat we dat gaan verliezen, die opkomstplicht voor lokalen. Vind ik ook. Want als ik in Antwerpen de tram neem, of in Gent de tram neem, of in Kortrijk de bus, dan weet ik perfect, als ik rondom mij kijk, dat van de 100 mensen die samen met mij op de tram zitten, daarvan heeft 93% gestemd van de ja. volwassenen. Ja, ja. Dat geeft mij een voldoening. Ik weet, hier zitten Vlaams blokkers naast mij... Maar er zitten ook P van de A'ers, er zitten ook wat christenen, er zitten hier ook veel Deers, er zitten hier mensen die begaan zijn met klimaat. Het compromis wordt door de tram door de stad gereden. Oh ja. Binnenkort zit ik op die tram met 80% misnoegde burgers, mm -hmm. waarvan er maar 20% zijn gaan stemmen. Ja, precies. Echt zo'n gemiste kans. Ongelooflijk. Ja, en, en ik, ik kan me alleen al maar weer indenken hoe dat gaat in zo'n vergadering. Van, uh, hey, want dan, dan, dan moeten ze een compromis maken. En dan, uh, ah wel, oh, dan gaan we het zo doen. Hè, en en uh, ja, wow, Dat staat, weer... staat al sinds 1992 in het partijprogramma of in de he, statuten van de VLD, van de Liberalen. Toen ook de PVV. Ja. Dus dat staat, dat staat al sinds 1992 op hun programma, om de opkomstplicht af te schaffen. In België zijn de laatste twintig jaar de ene na de andere maatregel gebeurd om te proberen om partijen zoals het Vlaams Blok, of het Vlaams Belang nu, uit te sluiten. Ja, ja. Maar ook de, de linkse, de P van de A, uit te sluiten. Zoals een heel groot voorbeeld, de kiesdrempel. Dat is een Belgische uitvinding. En dan ook die tweede uitvinding is nu die opkomstplicht. Want ze gaan ervan uit dat enkel politiek geïnteresseerde mensen gaan stemmen. En wie zijn over het algemeen de politiek geëngageerde en geïnteresseerde mensen? Dat zijn toch de mensen die een zeker opleidingsniveau hebben genoten. Ja, maar dat is nog hey, altijd de grote niet. mythe. Extreemrecht, dat is nog altijd de grote mythe. Laat mij even afmaken. Ja, sorry. Wat is nog altijd de grote mythe? De grote mythe is nog altijd dat er enkel rechts gestemd wordt door mensen met een lagere opleidingsgraad. Oh, nee, nee, nee, zeker niet. Kom belachelijk. Maar goed, er is iets voor te zeggen dat inderdaad in een rechtse partij misschien een groot percentage van iets van, van de misnoegde arbeider- en proteststem uh, komt. En dus de VLD en de traditionele partijen die nu daaraan meedoen, N-VA en CDMV. Die hopen natuurlijk dat hun eigen hachje weer gered wordt door dat af te schaffen en zodat er in de Vlaamse dorpen en gemeenten enkel hun ja, ja. Uh, partijtje verkozen wordt. Ja, en dan krijg je weer die burgemeesters die dertig jaar lang regeren en zo. Uh. Ja, wa want, want weet je, want ik hoor ze vandaag nog zeggen in de media, ik heb er jammer genoeg geen audiofragment van genomen, maar ik hoor ze vandaag nog zeggen, de politici, en Jan Jan Bon voorop, we schaffen dat af en tien minuten later zegt hij... We wilden, we wilden meer participatie van de burger. <laughs> ja, heerlijk. En die mensen worden betaald door jou en mij. Hè? Ja, en, mensen... en, en niet te weinig ook, hoor. Uh, niet te weinig. En niet te weinig. Dit is de Praattafel-podcast met Ossie en Ossier. Goed, ik denk dat we nu eens naar onze eerste column kunnen gaan. Uh, dat wordt een uh, regelmatige bijdrage uh, van onze Zinzi Tilot... Uh, zij is een student uh, Japanologie. Uh, ze is nu 22 jaar actief in Gent, maar ook actief in de media en ook wel best een beetje politiek, uh, zo rot uit interesses. En ja, die heeft echt wel goede uitgesproken ideeën over het hele leven, met name over het studentenleven. En uh, ik zou voorstellen om te gaan luisteren naar haar eerste bijdrage. Helemaal goed. Dus ik, ik had onlangs een discussie met mijn vriendin. En het ging erover dat, dat ik vond dat middelbare scholieren eigenlijk veel te weinig opties krijgen van wat ze willen doen. Um, en dat, ze, dat, ik, dat ik het fout vind dat ze gedwongen worden om zo'n brede basis te volgen. Als dat niet voor elke richting of elk vak nodig is om die brede basis te hebben. Um, dus ik had voorgesteld van... Dat ik vond dat kinderen wel mochten kiezen vanaf een bepaalde leeftijd om wiskunde voor te laten vallen als ze weten dat ze dat niet willen doen. Uiteraard zijn allemaal wel met grondige begeleiding en grondige ondersteuning van die kinderen. En ook meer een zoektocht toelaten waarin zij vinden wat hun passie is. Maar het stoort mij nog steeds mateloos Allee, hoe, dat, hoe dat ons middelbaar in elkaar zit. En persoonlijk vind ik dat het tijd is dat we ook erkennen dat kinderen en jongeren zelf keuze moeten maken en zelf consequenties mogen voelen. Niet iedereen hoeft alles te kunnen. Niet iedereen hoeft alles te kunnen. Dit heb ik trouwens vandaag gehoord. Ja, daar ga ik volledig mee akkoord. Hè, het verkeerd Iedereen chef-kok moet zijn, ook nog eens een vrachtwagen moet kunnen besturen, ook nog eens piano speelt, ook nog eens uh, 200 meter kan zwemmen. Ja, en, en, en, winnen, hè? en winnen. En dan iedereen een winnaar. <laughs> ja, ja, ja. Nee, want dat is... ja dan, is de, dan ligt de meet nabij, hè. dan is er geen uitdaging meer. Dan is... Ik, ik, ik hoorde vandaag ik, op het ik werk... Van, uh, ja. Ik geniet van iets te kunnen omdat ik weet dat ik op andere vlakken faal. Ja, want dat falen, dat brengen we ze die... niet. Ja, ik hoorde vandaag op het werk uh, iemand... en uh, we hadden het zo over, ja, misschien uh, vinden die scouts wel leuk. En ja, uh, dat kind had nog maar één dag vrij in de week, geloof ik. Want dat was van voetballen naar schilderen. Naar de... Inderdaad, wat jij zegt, dat is tegenwoordig zo'n heel parcours. Ja, dus dan, dan zegt iemand van... ja, laat die kinderen toch ook maar eens een dag thuis zijn. Misschien is dat wel... Hè? Maar ja. Zo kwam ik ooit bij mensen thuis en ik zette daar een van mijn kindjes af voor een verjaardagsfeestje. En ik keek even op en ik zag in de keuken een Excel-formulier hangen. Met daarop de namen van de kinderen en een strak schema tot op de vijf minuten uitgewerkt door een, door een mama die ongetwijfeld de perfecte medicamenten voorgeschreven krijgt om dergelijke... Huzar een stukje te vervolledigen elke keer. Ja, precies. Die, die zien we ook in de burn-out-kliniek over een paar jaar. Oh ja, die zien we in de burn-out. En die moet je zelf in, uh, in Vietnam gaan ontdekken bij een shaman of wat is het. Uh, voor haar veertig. En het viel mij toch weer op. Van, we zijn de En het is helemaal wat jij nu hier zegt. Uh, we zijn die kinderen zo aan het duwen. Zo aan het overstresseren. In Vlaanderen is de grootste zelfmoordgraad van heel Europa. Mm -hmm. Nog altijd uh, doodsoorzaak nummer 1 bij 17- tot uh, 25-jarigen. Is zelfmoord één, denk ik, samen met verkeer? Ja, het is behoorlijk. Mensen kunnen ergeren. nog niet meer tegen van niks te doen. Ja, maar de gekke is dat zo in, in die landen met zo'n hoogconjunctuur... want die hoge zelfmoord komt dus ook voor in uh, Zweden en in Japan... Daar zijn de Belgen samen met die drie... staan we op eenzame hoogte eigenlijk. En dat is wel ja. grappig, want... Ja, hier is ook zo'n soort uh, wantrouw... En, en, en toch wel een soort solitaire cultuur. Hè? Ik bedoel, het is heel mm -hmm. moeilijk om, om door een bepaalde uh, muur te dringen... Van de, de, de, van de Vlaamse psyche, van de mensen die ze om zich heen hebben. Als je eenmaal binnen bent, dikke vrienden, maar... maar ja. uh, de, maar dat zijn allemaal hele eh, zaken met hele, hele diepe achtergronden... Waar we, het hele, ja, waar we nog heel veel uitzendingen over vol kunnen praten. En die ongetwijfeld aan bod gaan komen. Ja. Uh, Oké, okay. ik denk dat we dan langzaam een beetje toe gaan komen... en uh, een beetje vertellen van waar de mensen ons kunnen vinden enzovoort. Uh, nou, laten we een klein... Oh, nee... Nee, dat is een heel uh, zielig muziekje. Wat had ik hier staan? Oh nee, hier. Precies, we hebben een uh, website. Uh, dat is uh, praattafel.be, want het is toch zo? Uh, dat hoort u toch dat we luisteren naar de... Wat is dat ook alweer hier? Dit is de Praattafel-podcast met Ossie M. En... Nou, als je dat nu nog niet wist, dan weet je het wel. Op de praattafel.be, daar kun je terecht om je te abonneren op de podcast. Uh, dat is hartstikke makkelijk. Zeer binnenkort ook absoluut te vinden op alle apps en iTunes enzovoort enzovoort. Uh, voor reacties, ik denk dat het makkelijkste is via Facebook. Ik, ben, ik heb net een pagina opgezet. Uh, praattafel was zomaar vrij. Hoe vind je dat? Ah. Huh? Mag ook ja. wel eens meezitten, nietwaar? Je mag wel eens meezitten, voilà. Ja. Uh, dus het is de bedoeling dat uh, ja, als je leuk vindt wat je hoort... of uh, juist niet leuk vindt, uh, laat maar weten. Want uh, er wordt toch al zat, geventileerd. Oh, daar schoot me nog iets te binnen. Dan moet ik even naar gaan kijken of ik dat, dat kan vinden. Dat zal voor een volgende zijn. Iets over, uh, ja, ja, ja, over Facebook en zo. Daar, daar gaat heel goed worden. Uh, dus... Ja, bezoek ons daar en uh, laat maar weten wat je ervan vindt. Uh, wij gaan dat heel hard promoten. Uh. En we kunnen nog... Weet je wat we misschien nog worden? Nou? Misschien worden we nog allebei een verdette. Wat is dat? Is van voilà, een verdette? Nou, jij gaat dat nu ongetwijfeld uitleggen. Ah wel, ja. Je hebt al wel eens een verdette gedronken, juist? Ja, ik vind het een lekker biertje, ja. Ja, voilà. Maar natuurlijk is een verdette ook een persoon... Die heel zijn leven keihard gewerkt heeft, is van. Yes. Ja, ze zijn Eddie gewerkt Marx, om bekend, bijvoorbeeld. Keihard gewerkt om bekend te worden. Zou je Eddie en... Merckx een vedette noemen? Ja, ja. Bijvoorbeeld. Dat is een vedette die heeft ook. Okay, ja, die heeft inderdaad heel hard gewerkt. Nu, uh, wat, wat, wat doet een vedette naast keihard werken? En wat doet hij zeker met zijn eerste paycheck? E, dat dus weet ik een niet. hele dure donkere bril kopen om nooit meer herkend te worden. Oké. Okay. Dus laten we hopen, uh, is van dat we binnenkort beide elkaar tegengekomen in de Pearl. <laughs> Wat is ja. er goed op weg? Ah ja, dat we ons moeten incognitiseren, omdat we zo waanzinnig beroemd zijn en zo. Dat we inderdaad dus, uh, hm. ons moeten gaan. Ja, precies. Uh, ik moet wel zeggen, ik, uh, ik ben zelf uh, geïnspireerd door uh, een bepaalde podcast, No Agenda, van iemand die ik al best lang ken, uh, Adam Curry. Samen met John C. Dwarak. die zijn al uh, een goede tien jaar bezig en uh, die uh, sporen mij... Adam Curry van Veronica. Ja, ja, ja, en van MTV en al die dingen enzovoort. Ja, ja. Hij uh, is de originele potvader, zoals die ook bekend staat. Eh, eens even kijken. Oh, hoe ging dat nou? Nou, gewoon alles stoppen dan maar. Nog een beetje wennen. Het is de allereerste keer. Eh, we hebben de column gehad. Eh, nu komen we toe aan wat ik toch wel misschien het leukste stuk... van deze hele toestand ga vinden. En dat jij dus iedere week jezelf hebt opgedragen... om een, een, een, met een soort lied als een bart... De tijd aan te duiden met een lied waarin je dus de dagelijkse gang van zaken verwerkt. Zeg ik dat ja, goed? Ja, inderdaad. Ik ben licht geïnspireerd door de dagelijkse lesie. Bert Lesie is een bekend uh, Antwerps kunstenaar en een uh, gekende uh, uh, ja, uh, persoon uit mijn uh, omgeving. En uh, Ik heb ah, hem ja. altijd geapprecieerd voor zijn werk. Hij heeft ook uh, um, designwerk gedaan voor Bulderdrang uh, vroeger en... Uh, tot enkele jaren geleden. En hij heeft zoiets in het leven geroepen als de dagelijkse Lezy. Bert ja, is ja. zijn naam. En hij, hij maakt dus een, elke dag een tekening. En hij post ja. die op Facebook. En ik zat al een tijdje te werken met het idee... wat Ik kan niet tekenen, dus dat kan ik niet doen. Maar ik kan wel lullen en ik kan Zingen. teksten schrijven. En ik kan daar een erke op muziek spelen. Dus ja. ik ga die dingen combineren en ik ga lulliederen maken. Juist. <lacht> en en, en geen kutlieder, hè? He? Ik kwam het mooi uit. Deze morgen heb ik naar de, het Vlaamse regeerakkoord gekeken op een speciale uitzending op de VRT om 12 uur. 11 uur, 12 uur, zoiets. En dus wat was beter dan een nummertje te schrijven en ik heb het de originele titel gegeven...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 Hey, als je het publiek ja. was geweest, hadden ze je nu helemaal bedolven <laughs> Ja, man, waar haal je het vandaan? Ja, zolang dat die regeringen, die politieke en mediafiguren uh, zo'n idiote toestanden blijven presteren als dat ze in het dagelijks leven doen, dan is dat voor mij een onuitputtelijke bron van inspiratie. Laten we hopen dat ik niet opdroog natuurlijk. Ja, precies. En zolang dat dat doorgaat... hebben wij nog iets te doen, uh, al podcastend. Uh, dus wat ik wil zeggen, wij gaan dit uh, wekelijks doen. Uh, normaal gesproken uh, nemen we op maandagavond op... Dus dan, als je je abonneert, dan zal je tegen dinsdagochtend uh, vroeg... je nieuwe afleveringen hebben. Ik hoop dat je je gaat abonneren. We hebben heel veel luisteraars nodig, want dat vinden we fijn natuurlijk. Uh, ja, het is een heel nieuw avontuur. We beginnen helemaal van niks. Maar ja, ik weet niet hoe jij dat ziet... Uh... Ik ben niet van niks begonnen, want ik ben al eens... Voor de uitzending was ik heel goed in mijn neus aan het peuteren. <laughs> ik heb nu al Recycling. En, en eet jij dat ook dan op? Nee, dat deed ik nooit. Ik was geen eter. Ik, uh, ik was een lanceerder. <laughs> dus ik lanceerde do ze door de kamer. Oh, dat bent. ons. En ze drogen ons. dan op en dan stofzuig ik en, en zijn ze weg. Nou, dat is iets wat ons bindt, Filip. Voilà. En dan zijn er andere dingen die ons scheiden hè? En daar moeten we het ook over hebben En ja. één ding gaat ons scheiden Dat is het, uh, het, uh, het Het nakende afscheid van deze podcast En dan zien we elkaar En horen we elkaar maandag ja. En daar zorgen. we Precies, en jij dacht dat het een uur wel lang ging zijn, hè? We zitten dus nu op 51 minuten, dus ja, je merkt dat wel... Dat is en, en eigenlijk hebben we het nog nergens echt over gehad, hè? <laughs> voilà, dus uh, de... het feest kan beginnen, want wij zijn binnen, hè? All right, Ik wens je een fijne week en uh, ook met je herstelling, met je gebroken been en zo. Ook dat komt nog wel uitgebreid met de avonturen. Dat komt nog uitgebreid, uh, uh, ja, want anders zou ik hier niet zitten en zoveel tijd hebben natuurlijk. Avonturen in de zorg en zo. Avonturen in de zorg. Na vier maanden kan ik er al een beetje mee lachen, maar we zijn nog een lange weg te, we nog een lange weg te gaan. Naar volledig steunherstel, maar we werken eraan. Dat gaan we doen. Beste mensen, hartstikke bedankt voor het luisteren als jullie dat gedaan hebben. Bezoek ons op uh, de Praattafel op Facebook. Praattafel.be is de website, ook met links naar de Facebook en heel de handel. En uh, We zien elkaar in de top of de pop van alle podcasts. Tot ziens. Tot volgende. U luistert naar de Praattafel podcast.